ja. Cfm. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Onnordaar Nederwit met het NOS journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders... om niet naar Thailand te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het reisadvies heeft te maken met de gevechten... tussen het Thaise leger en demonstranten in Bangkok... De thaise regering probeert met steeds zwaardere middelen... een eind te maken aan de anti-regeringsprotesten in de hoofdstad. Vanochtend waarschuwde het leger dat in het centrum van Bangkok... waar de demonstranten zitten, zonder pardon met scherp wordt geschoten. Ook worden er meer militairen naar het centrum van de thaise hoofdstad gestuurd... om de betogers van de buitenwereld af te sluiten. Bij de gevechten zijn tot nu toe zeker 17 mensen omgekomen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. De vuilnismannen in Amsterdam en Utrecht gaan morgen weer aan de slag... De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Bonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige CAO voor gemeenteambtenaren. En dat is voor de vuilnismannen aanleiding om de staking te beëindigen. Kern van de nieuwe CAO is behoud van koopkracht en werkzekerheid. De gemeenteambtenaren ontvangen dit jaar eenmalig anderhalf procent. Volgend jaar gaat het salaris met een half procent omhoog. Daarnaast wordt onder meer de eindejaarsuitkering dit en volgend jaar verhoogd met telkens een half procent.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 Okay, collega's die koptelefoons slopen, daar ben ik niet zo blij mee, Maurice Mulder. Maar toch, dank voor de Muziekboulevard. Was weer gezellig. Tussen 12 en 2. <laughs> ja, in ieder geval zijn we, wij er weer met Zandvoort op zaterdag. voor Zandvoort en de regio. En goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, albert jan Vos. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Welkom wederom bij 3 Uur Live ZFM op zaterdagmiddag. Heb je genoeg muziek mee voor vanmiddag? Voor, voor ja, ik dacht het wel. Gaat wel lukken hoor, vanmiddag. Oké, okay, dan gaan we maken er weer een mooie battle van. Muziek battle, jij tegen mij. Ik ben helemaal klaar voor. Oké, okay, Nou, en daarnaast hebben we natuurlijk de standaard onderdelen... ...zoals de evenementenagenda, de filmagenda in het circus... ...en uh, voor de rest nog veel meer lokaal nieuws. De portefeuilleverdeling is bekendgemaakt. Oké, okay, nou, dus ik ben benieuwd. Iedereen weet nu wat hij moet gaan doen. Ik hoor dat uh, Wilfred een hele zware portefeuille heeft. Dus, ja, hij was, hij was nou, van... dat krachtpatser, dat hij, moet wel gaan lukken. Hij was vanmorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En heeft het nu uitvoerig uh, uitgelegd hoe een en ander tot stand is gekomen. Wij kijken daar natuurlijk ook nog even naar terug. Uh, er wordt wel weer gevoetbald. SV Zandvoort moet uit. De na-competitie afgelopen woensdag uh, was de eerste wedstrijd. Uh, ja, en die was niet tegen de... elkaar in Zandvoort. En dat is niet zo goed verlopen. Nee, dat hebben met 5-1 verloren, geloof ik. He? Helaas wel. Ja, dus. maar... We vandaag weer aan de bak. Gewoon een paar doelpunten scoren, dan is er helemaal geen probleem. Joop van Nes is daar voor ons uh, aanwezig. Uh, dit weekend hebben we historische races uh, op het circuit. Daar komen we ook nog even op terug. Momenteel is de Formule 1-kwalificatie uh, bezig voor de race uh, van morgen in Monaco. We gaan tussen 4 en 5 even bellen met de winnaar van de Bar Battle. En uh, dus, dat weet inmiddels al iedereen dat dat uh, Mickey's is geworden. Dus we gaan even bellen met de Trace. Half drie het weerpraatje van Lex van der Hoorn. Veel meer. Anders, in, in internationaal, uh, voetbalnieuws, sportnieuws, golfnieuws, ook allemaal in het laatste uur, uur. Maar Janne Rebelk, als het goed is, komt die vanmiddag even langs. Want, Tussen drie en vier? Want Drukkie is boos. Drukkie is boos, ja. Want, waarom horen we die singles zo weinig? Dat ja, is de vraag. Dat gaat ze ons uitleggen. En uh, ook het laatste uur kijken we even naar het voetbal van Italië en Spanje. En we kijken naar de, de bekerfinales in Engeland en in Spanje. Nee, Duitsland. En uh, morgen wordt een trouwe luisteraar van ons 89 jaar. Dus daar gaan we ook nog even een plaatje voor draaien. Dus okay. uh, genoeg te doen vanmiddag. En we hebben kampioenen. Sanford D1 is kampioen geworden. Hebben het over hockey. De dames hè. De dames. Van D1. Ze, ze speelden vandaag tegen HBS. En hebben met 3-1 gewonnen. Dus... Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd namens ZFM. Dus maak een groepsfoto. Breng die naar de redactie van de Zandvoortse Courant. Want die zitten daar met smart op te wachten. En wij zetten hem op, Dix Ook leuk. Want onze foto staat er ook op. Dus we mogen een andere foto ook op, toch? Gaan we doen. Robert-Jan, wat dan. zag je er trouwens knap uit op die foto? Ja, maar gelukkig was... In het was... echt valt het een beetje tegen. Maar die foto, ja, daar, daar, daar, daar spring je er toch kan, uit. Daar kan je veel aan veranderen. Je geeft helemaal licht gewoon op die foto. <laughs> Hier dus bij Helen. Het is dus toch zo ver gekomen...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 Right at all. En er is Maar zo mooi en minstens 17 2010, al 20 jaar een zee van muziek. en een golf van informatie. Zie FM. You know, some people just don't realize you know, it. When it's real. it you know, don't go bad. Have seen my show? op zaterdag hoor je eerst de single van Doe maar en Bel Helene. Een gezellig deuntje op de zaterdagmiddag. En erachteraan Ryan Shaw en It gets Better, Better and Better. Ja, Zo horen we het graag. Het kan alleen maar beter gaan. Waar hebben wel we wel het dan wel. over? Ja. Dat het uh, beter wordt. De politiek? Ja, de, po de portefeuilleverdeling. De nieuwe portefeuilleverdeling? Ja, die van het nieuwe college is bekendgemaakt. De formateur van het college, de heer Taters, krijgt volgens velen de zwaarste last op zijn schouders. Waaronder het nieuwe Deltaplan toerisme dat binnen nu een vier jaar voor circa 250.000 extra overnachtingen moet zorgen binnen de gemeente Zandvoort. Zo, dat zou een mooie prestatie zijn dus waar als dat... dat gaat lukken. Ja, dan ben ik benieuwd waar die hotels dan komen, hè? Middenboulevard. Maar, maar goed, er staat keurig in de krant wie wat gaat doen. En uh, natuurlijk, burgemeester Niek Meijer heeft de leukste. Die heeft de representatie en externe betrekkingen. En uh, de heer Gertone: onderwijs, sportzaken, zaken, kunst en cultuur. En uh, weet je wat Wilfried Tatis ook onder zich heeft? Het circuitpark Zandvoort. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk al toestemming om meer herriedagen uh, te krijgen. Dus een uitbreiding van het aantal internationale races... zal wellicht tot de mogelijkheden gaan behoren. Ja, en uh, nieuwkomen Anders Handbergen. Die gaat uh, het parkeerbeleid doen. Ook altijd een... Uh, cruciaal item. Boel, lastige, lastig onderwerp. Ja, en uh, volkshuisvesting is ook altijd een probleem. Zeker voor de jongeren. En, uh, nee, maar goed. Het is verdeeld. Uh, iedereen weet waar hij aan toe is. En uh, ik wens de heren uh, een veel sterkte. Hey, weet je wat leuk is? Je had het over het circuit. Ja. Nou we hebben we tweede Pinksterdag de Racers live op uh, CFM. Daar zijn wij de hele dag bij. te beluisteren. Maar ook op televisie te zien. De gehele dag. Jij ja, gaat mij nu iets vertellen. Wat Een ik... nieuw experiment van uh, CFM. De beelden van het circuit zijn de hele dag live op tv te volgen. Geweldig, hè? de we... CFM Text TV, kanaal 45, voor de mensen die nog niet weten. We zijn dus... Oh, dus de dus inwoners van Zandvoort kunnen gewoon live uh, vanuit uh, hun luie stoel uh, uh, kijken naar de races. Live de races volgen met het commentaar vanaf het uh, circuitpark, Zandvoort. Zo, Dat... zo is het toch gedaan? Ja klopt, als een bus. Oké, okay, nou, tweede piercedag gaan we daarmee beginnen. Hoe later gaan de beelden beschikbaar worden? Uh, als het goed is vanaf uh, meneer Benno gaat beginnen met, uh, met de live Tien programma. Uur. Vanaf negen uur, hè, 9, volgens mij. 9 uur. Ik kijk er even voor jullie daar. Negen uur, dacht ik. Ja, negen uur, klopt. 9 uur. 9 uur. Vanaf negen uur gaan we proberen uh, de schuurbeelden live uit te zenden van, vanaf uh, CFM uh, kant. Geweldig, helemaal goed. Het is al jaren een wens van velen, uh, dat is ons bekend. En uh, nu gaan we toch... Ja, Bewegend beelden hadden we al. Experimenteren we al een beetje mee. En nu hebben we een duidelijke link liggen met het circuit. Dus dat zal... Uh... Ik ben erg benieuwd jongens. Een mooi nieuw experiment bij CFM. Maar als er dan nog wat fout gaat tijdens die beelden... Neem het ons dan niet kwalijk. Hè? Nee. Want het is immers een experiment. Niet gelijk dus gaan mailen. We gaan, we, we gaan al beginnen, beginnen met uh, zaterdag uh, een uh, klein stukje uittesten uit hoe, hoe wat. wat. Okay. Dus uh, in jullie programma uh, ongeveer... Gaan we al een beetje proberen met de collega van de CfM nog. Ja. En dan gaan we samen even in jullie programma. De kwalificatie deze, gaan we al een beetje proberen uit te zetten. Ja, want wij besteden daar natuurlijk ook aandacht aan bij Sanford op zaterdag. Dat allemaal volgende week zaterdag. Nu hebben we weer muziek. Hier is de song. Never let Een aantal jaren geleden is deze single onder handen genomen en toen was hij ietsje sneller geworden, maar toch wel lekker hoor. het origineel van Andrew Gold, joh. The Never Let Slip Away. Een hit uit 1978. Hoor. 1978 ben ik alweer zo oud. Time flies, we Zomer, Jongen uit vallen. mijn jeugd, hè? Ja. Hé, <coughs> hey, en uh, Amsterdam doet dan. Uh, uh, ja, die zijn aan het uitbreiden, hè? Met het, ook uh, met het vervoersplan van Amsterdam. Nou kom je al vanuit Amsterdam naar de Keukenhof, uh, rechtstreeks... maar je kan nu van Amsterdam ook uh, gelijk naar de beach, Oké, okay, dat is mooi. Want uh, afgelopen donderdag is het project Amsterdam Beachbus van start gegaan. Via deze bus kunnen toeristen in Amsterdam... op een comfortabele wijze ochtends naar Zandvoort gebracht worden... en s'avonds weer terug. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen bij de deelnemende organisaties. De toeristen krijgen waar voor hun geld. In de ritprijs zijn inbegrepen gratis toegang tot het Holland Casino... Uh, de entree tot het Zandvoortsmuseum Een bezichtiging van het Juttersmuseum Diverse reducties op entreeprijzen En uiteraard een plattegrond van ons dorp Kortom, Amsterdam Beach Richting Zandvoort aan zee En het leuke is, voor op Zandvoortse krant Staat aan links al onder altijd zo'n zo logootje Van de mannetjes, zo'n zo zo cartoon En weet je wat die tegen elkaar zeggen? Dus een kwestie van tijd tot ons telefoonnummer 0, met 020 gaat beginnen. Ja, ik heb uh, destijds uh, berichten gehoord dat uh, Zandvoort omgetoverd zou worden tot uh, Amsterdam Beach. Ja, tot het mokum aan zee. Ja, het <laughs> mokum aan zee. Nou ja. Want iedereen weet Amsterdam te vinden en uh, zou kunnen op deze manier natuurlijk een stuk promotie voor Zandvoort weer. Voorlopig is uh, Zandvoort gewoon Zandvoorts. Toch, nog wel. En is het ook zo, Albert Jan, dat de mensen vanuit Zandvoort ook zoiets in Amsterdam kunnen doen? Of is het alleen voor Zandvoort? Daar nee, grijp je mee. Ja, ja nee, er... nee, je moet dus in Amsterdam als toerist zijn en denken van hé, hey, ik wil naar Amst Zandvoort. Naar, naar Amsterdam aan zee. En dan in tweede instantie... oh, dat heet Zandvoort. Ja, okay. Daar komen ze dan achter. Maar op zich, hartstikke leuke promotie. Uh, Albert Kalf heeft zijn medewerking aanverleend. En Maurit van Bohemen, dan zegt hij, wie is dat dan weer? Dat was uh, de dame die vroeger Camping Life presenteerde. Okay, nou. Dus dat is uh, volledig uh, PR aangegeven. De beachbus is vanaf nu beschikbaar. Ja. Laat ik ga, er, maar gewoon keertje, Laat ga maar er gewoon een keertje gebruik van maken als Amsterdam. Ik ga eerst met de trein naar Amsterdam. Laat nee, dat bedoel ik niet. De Amsterdammers die nou luisteren, die nou een dagje hier zo voor zijn. Ja. Pak gewoon een keer de bus. De Amsterdam dus, beachbus. Juist. Hier is Snap. Het was uh, Snap, en Oeps, Up, Jouw, Ik was wel heel benieuwd welke uh, volgende plaat we gingen krijgen. Ja. <laughs> Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. En de man die daar natuurlijk alle verstand van heeft, dat is uh, Lex van Horen. Zou die weer beter zijn? Ik hoop het wel. En ik hoop het ook, want... Uh... Als hij live in de uitzending is, dan is het weer altijd beter... als dat uh, we het uh, zelf moeten verzinnen. Nou, zo dadelijk gaan we het horen van uh, Lex van der Hoorn. doen we het na het volgende plaatje van The Boys Town Game. Can take my eyes off of you. Heel goed. Uh, <laughs> ja, goed. <hey. laughs> Komt ie aan. Zometeen Lex van de Hoorn. Een vrolijk deuntje op de zaterdagmiddag bij CFM op de radio. Zoveel op zaterdag, bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En we zijn het al, we gaan over naar het weer met Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Nou, dat, klinkt, dat klinkt alweer aardig uh, Lex. Nou, het is nog een beetje donkerbruin, maar het gaat. Nou, gelukkig maar. Je bent wel weer een beetje beter geworden. Uh, ja, het gaat wel weer. Maar het was heftig even van de week poe poe. Het Net als het weer. Ja, kwam dat door het weer? Waarschijnlijk wel, hè? Ja, dat zal wel door het weer gekomen zijn. Tjoh, wat, het was uh, wat, was het, wat was het was het koud? Was het koud, hè? We ja. Zaten tien we zaten 10 graden onder normaal. Dus, Zo, hè? Dus, dus ik lag uh, onder de dekentjes van de week. Nee, je, hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Nou, Lex, uh, we zijn natuurlijk benieuwd of het uh, gaat opknappen de komende dagen. We zijn in ieder geval uh, vandaag de dag uh, goed begonnen. Nou ja, het is een beetje een sluierbewolking. Dus als je naar boven kijkt, naar de lucht, dan is het een melkachtig, uh, melkachtig gekleurd uh, uh, luchtje wat we boven ons hebben. Maar de zon die komt er wel doorheen. En uh, er staat een matige noord-, noord tot noordwestenwind. En uh, de maximum temperatuur die komt uh, in het dorp uit op ongeveer 13 graden. En aan zee is het een, een graadje koeler. En wat is de normale temperatuur voor de dag van vandaag? Nou, dat is ongeveer 17 graden. Dus ah. daar zitten we nog knap onder, hoor. Poe, poe, poe. Dat moet snel, uh, snel opgelost gaan worden. Ja, dan moeten we wat aan gaan doen. Dan moeten we wat aan gaan doen. Ja, nou, ik ga het proberen. Morgen, dan hebben we wolkenvelden. En er zal ook wel af en toe de zon te zien zijn. En als je meer naar het binnenland gaat, dan krijg je steeds meer zon. Dus we zitten eigenlijk morgen aan de verkeerde kant. Maar toch... Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en, gra en het is ongeveer een graadje warmer dan vandaag, daar gaan we naar 14 graden toe. Dus we komen al een aardig eindje in de richting. En dan maandag, dan hebben we eerst wolkenvelden en dan in de vroege ochtend kan het nog wat gaan regenen. Maar na s komt de zon weer terug bij een uh, matig aan zee vrij krachtige noordwestenwind en de maximumtemperatuur zit dan ook ongeveer op 14 graden. Maar de komende week dan is het uh, toch wel geregeld zonnig met een uh, geleidelijk oplopende temperatuur. En aan uh, het eind van de week uh, is de verwachting dat de temperatuur richting 20 graden gaat. Kijk, dat zijn betere berichten. Ja, dacht ik ook. Dat dacht ik wel, dat dacht ja. Ook. Want dan hebben we Pinksteren? Ja, lekker hoor. Zo, als we dan een uh, beetje zonnig weekend krijgen, wordt het weer druk uh, hier in Zandvoort. Ja. Dus als de, de computerberekeningen op waarheid berusten, dan hebben we met Tinkster we best wel aardig weer. Met temperaturen zo rond uh, 20 graden. De coureurs kunnen de regenbandjes thuis houden. Uh, als, als ik het nu bekijk, wel ja. ja Oké, okay, helemaal goed. Er wordt zelfs gefluisterd dat er een kleine hittegolfje aan zit te komen. Kan je, heb je daar al zicht op? Wie, wie, wie, wie, wie, wie zegt ja, In de wandelgangen, hè? zo heet dat hier in het dorp. Oh, in de wandelgangen. Nou, ik, ik hou me daar even niet Heel goed. Met de wandelgang, hoor. Ja. Zeg, als jij nog zin hebt in een duik in de zee? Nou, als, als het niet te koud is, Lex. Nou, 11 graden. 11 graden, oké. Okay, nou, dat en, overleef ik wel. En ik, en, ik, en ik kan je vertellen dat het een halve graad lager is dan, uh, dan twee weken geleden. Oh. Dat, komt door, dat komt door die koude periode die we gehad hebben. En dat is ook niet normaal hoor, dat de temperatuur in het voorjaar van het zeewater naar beneden gaat. Nee, weet je wat het is? Uh, andere jaren dacht ik uh, volgens mij eind april had ik voor het laatst uh, de kachel aan thuis. Maar hij moest ja. toch echt van de week, moest hij weer uh, aangeslingerd worden. Ja, precies. Nou, en daarom is ook die zeewatertemperatuur weer even naar beneden gekelderd. Maar dus we moeten weer goed uh, de boel uh, opwarmen om dat weer omhoog te krijgen. En dat gaan we dan uh, in de loop van de week doen. En de komende week gaan we daarvoor uh, ons best doen, Lex. Hey, de ja, mensen wij... die het uh, weerberichten willen volgen, waar kunnen ze al het nieuws uh, nalezen? Nou, dan kunnen ze kijken op www.meteopagina.nl. En ze kunnen op tv kijken, op uh, de tekst-tv van CFM. En daar uh, weet jij het kanaal van. hè? Kanaal 45. Kanaal 45. En uh, als je een mobieltje hebt waar je internet op kan uh, ontvangen... dan is het www.meteopagina.nl slash mobiel. En dat is wel enorm handig hoor. Gewoon je mobiele telefoon pakken en je weet meteen uh, wat voor weer de komende dagen gaat krijgen. Compleet met satellietfoto's en films. Alle toestanden erop en eraan. Ja, en die uh, website uh, voor de mobiel die is daar speciaal voor ontwikkeld... waardoor die ook sneller werkt op de mobiel dan de normale, toch? Ja. Ja, precies. Anders krijg je veel te grote bestanden en dan, dan zit je een half uur te wachten voordat je een beeldje hebt. Nee, dat schiet niet op. Gewoon op op pagina.nl slash mobiel als je vanaf je mobiele telefoon net weerbericht wil gaan volgen. De is helemaal goed, erop. Oké. Okay. Lex, mag ik jou hartelijk danken. Zie ik nog een klein beetje uit. Ja, en uh, tot volgende week in de warmere tijden. En volgende week dan zitten we hier uh, in korte broek. Beloofd is en beloofd, En t-shirt in de studio. Dat doen we. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dat, dat was Lex van Oren met het weer voor de komende dagen. Cool.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 Right.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 Deze is enorm populair. Hebben we hebben het over de Black Eyed Peace Show. Dus op de zaterdagmiddag bij CFM. Met de single Meet Me Halfway. Nou, we gaan op naar Langbroek. Want daar wordt de na-competitiewedstrijd uh, gespeeld. De, de tegenwedstrijd die van de week gespeeld is uh, in, uh, in Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Joop Ness. Goedemiddag Joop. Goedemiddag hier. En luister uit, uit Ja, inderdaad, Langbroek. Een plaatsje vlakbij de, wijk bij Duurstede, de gemeente van 3500 mensen, één hey, voetbalvereniging, maar de voetbalvereniging doet het niet slecht. Ze hebben afgelopen woensdag in ieder geval uh, gewonnen in Zandvoort met uh, 1-5. Dat was nogal een behoorlijke deceptie. En uh, de wedstrijd was nog geen 5 minuten avond, want er stond nog tweede op het scorebord. Daar is zojuist in de 12 uur verandering in gekomen, want Bas Lemmers heeft tegen kunnen scoren. Maar Sanssen moet dus eigenlijk op dit moment even kijken, minimaal 5 doelpunten nog maken, willen ze de kunnen afdingen. Want er wordt niet verlengd, er wordt bij een gelijkspel, dus gelijk de gelijke doelpunten worden meteen uh, stadstoppen genomen. Zover is het nog lang niet natuurlijk, we zitten nog net in de eerste kwartier van de eerste helft. En uh, dus uh, we hebben nog een kansje. Maar daar houdt het ook echt helemaal mee op, Maar niet meer aan de kansen. Dit was voor woensdag werden de laatste spelers van zon, de laatste verdedigende linie. Gewoon te, twee keer... Keihard voorbij gelopen, we konden gewoon de snelheid niet aan van de spits van SVL. En boy de Vett had het twee keer het eigen. Nu is zonververen in de aanval in het 16 meter gebied. En Naasjeberg kan er net niet aan de bal komen. En, uh, maar er wordt slecht uitgelegd daar. Remco Ronde naar Budwater, die zijn debuut maakt als uh, basisspeler in de zaterdag 1. Eigenlijk nog een A junior, die gaat zich voor het eerst. Dus uh, mag hij vanaf de minuut 1 meespelen bij uh, Pieter Keur in het eerste team. Goed, eh, het weer in balbezit op de helft van SCL. Koper, daar naar een Berg, berg. En het water, water kan het niet goed controleren. En dan stort ik toch weer een remboek rond tussen. En daarna Jan Sonneveld. Sonneveld komt van voren, maar precies op de hoofd van een SCL-verdediger. En die is, nu is zijn is SVL in het zit. Daar komt Akira Kol, die komt daar die staat veel te ver van zijn man af te verdedigen. Maar kan net toch uh, door een overtreding kan Patrick uh, van der Oort die bal toch nog eventjes stoppen. En dan is zo'n hele zelle uitval over de rechterkant van de SVL. De bal gaat via zijn Stombelang over de zijlijn. Uh, ter hoogte van de 16 meter gebied mag SWL SVL nu een vrije worp gaan nemen. En daar uh, gaat de nummer 2 zich mee bemoeien. We gaan even kijken. Want uh, SWL, uh, de aanval is gewoon erg goed. Er zitten ook in SWL een paar spelers die hebben uh, een paar jaar hoofdlos gespeeld. Onder andere uh, de nummer 8 die, die ik woensdag ontzettend vond imponeren. Die, uh, die man was ontzettend goed. Die was toen uh, was toen aanvoerder. Zijn eigen aanvoerder kon niet aanwezig zijn. Nu is hij uh, gewoon spelletje. Ja, spelletje, maar die man is erg goed. Overtraining van Zandvoort. Even uh, buiten het 16 uh, meter gebied. Ook, bij, zelfs bij de zijlijn. Uh, bij het aan. Goed, het bal allemaal genomen worden. Dat is zo ongeveer een corner, zeg maar. Met, uh, met links vanaf de rechterkant. Nou, dat wordt dus een inspringen. Moet je ontzettend oppassen. Boy de vet, die uh, kon er niet bij komen. Hoeft dat niet. De bal gaat over de achterlijn. We hebben gespeeld. Hier op dit moment even kijken. Uh, 17 minuten. En de zand is terug in het van SVL. Jop, nog even een vraag aan je. Hebben de spelers van SV Zandvoort er nog wel een beetje geloof in dat het nog kan gaan lukken daar in Langbroek? Nou ja, dat weet ik niet. Zandvoort anders moet het nooit natuurlijk. Nee oké, okay, wat ik hoorde in de, in de wandelgangen. Daar komen ze weer aan, <laughs> de wandelgangen. Dat Piet Keurs zelfs had geïnformeerd of het nog wel uh, zin had om uh, naar Langbroek uh, af te nee, reizen. Dat moet, je, dat moet je gewoon doen. Je moet gewoon je sportieve plicht doen overigens vind nog heel wat anders het tweede heeft zich wel geplaatst voor de volgende ronde van de na-competitie door bij Roda Daar dus ligt hij vrij kop bij 20 minuten rijden vandaan en een gelijk te spelen die hebben we vorige week zaterdag 3-0 gewonnen dus het tweede van SS Zandvoort ...voor een plaats gaan in de eh, reservehalfklassen moet ik dan zeggen. En eh, dat moet dan gaan gebeuren. In de halve finale kun je ze dan een plaats in de finale afdringen. De halve finale is, is nu aanstaande. Eh, het Zandvoort speelt tegen Geinoort. Dat is ook weer hier, hier ergens in de buurt. Eh, in de buurt van Utrecht. En dat, eh, dat moet dan de volgende week woensdag eerst eh, bij Geinoort spelen. En daarna volgende, de, de zaterdag daarna in Zandvoort... Ja, en als de ronde doorkomt, dat zie je gewoon in de finale. Dat is dan een wedstrijd op een neutraal terrein. En dan mogen de twee clubs dan zelf bepalen. De meestal ligt het ergens in het midden. Maar ja, zover zijn we nog niet. We lopen de eerste ronde verhaal. Dus halve finale voor het tweede. En uh, de zon, uh, het eerste staat met 2 8 tegen SVL. En straks meer over het uh, voetbal daar in Langbroek van Joop Fres. Van hebben van de muziek uit de jaren 80. Die kennen deze plaatvaste zeker nog wel. Dat was Polly Carmen en Daal My Number. Aangeschoven is Roy van Buuringen van On Air Events. Goedemiddag Roy. welkom. Roy. Goedemiddag. Wij hebben jou een tijdje niet gesproken en we dachten zo van hoe staat het met On Air en wat kunnen we allemaal deze zomer in Zomvoort gaan verwachten voor een evenement. Je bent een druk baasje Ja, heel veel leuke evenementen zijn echt, echt nu, deze zomer vorig jaar hebben we een beetje aangekeken, start het bedrijf, even gewoon, een leuk, even gewoon een lekker klooien en dit jaar gaat het nu echt, uh, echt uh, wat leuks worden en wat groots en veel nieuwe evenementen dit jaar. We hebben afscheid genomen van het Kika Artiestengalen bijvoorbeeld ja. en we hebben weer wat nieuws bedacht, met de kerst komt er iets speciaals voor het Goed Doel. En welk goed doel dat is, dat wordt later bekendgemaakt. En wat gaat dat worden, dat speciaals? Want wij willen alles weten. Het wordt in ieder geval een, een à la kerst concert, om het zo te zeggen. En dan hoef je niet aan de rustige kerstliedjes te zingen. Nee, dat zijn dan artiesten, bekend en onbekend, die dan op een plek in Zandvoort met z'n allen kerstliederen ten horen gaan brengen op een hele speciale en mooie manier. Leuk. Dat, dat staat te verwachten van de zomer, ook de zomerknaller uh, bij, uh, op het een, bij een strandtent. Welke is nog niet helemaal bekend, zijn nog onderhandelingen. En uh, dat gaat één groot spektakel worden met uh, allerlei spelletjes voor kinderen. Maar ook playbackshows, maar ook voor de volwassenen optredens in de strandtent. Dus dat wordt heel erg, ook heel erg leuk. Dat soort dingen staan er gebeuren. Kunstfestijn natuurlijk, dit jaar 12 september. Ja. Uh, net als altijd wordt dat altijd heel erg leuk met een leuke jury. En uh, dit jaar gewoon ook wel weer leuke prijzen. En we hebben, even kijken, 15 augustus hebben we uh, de zomertour in de muziekpavillon. met uh, vijf verschillende gezellige artiesten die lekker op gaan treden. En uh, dat wordt ook opgenomen, waardoor uh, we bij Entertainment for You ook uh, fragmenten kunnen laten horen. Oké, okay, maar dat, dat vergt nogal wat, uh, wat inspanning en wat voorbereidingen, Roy. Ja, Doe, zeker. Doe je dat allemaal in je eentje? Uh, nee, met medewerking van uh, Pascal van IJsseldoren en uh, nog vele andere... Uh, werknemers wil ik het niet noemen, maar vooral ja, vrijwilligers die een bijdrage krijgen. Ja. En uh, ja, dat is hartstikke leuk om te doen hier in Zandvoort, maar ook in de regio, want we zijn nu ook buiten de regio aan het zoeken. zo'n misschien een leuk nieuwtje, we zijn in gesprek met DOC51, DOC51 zit in Den Helder en DOC51 kent u van Mijn tent is top van RTL4. En uh, oh, die zijn ja. op zoek naar artiesten. En daar zijn we nu in gesprek over de wat rustigere artiesten die bij ons zitten. En die proberen we dan weer te verhuren aan... Die restaurantjes en zo. Ja, wat uh, welke artiesten kunnen via On Air uh, onder meer uh, gehuurd worden? Nou, uh, Gerard Joling, uh, Wolter Kroes, uh, Ga zomaar door. Noem maar een paar namen. <laughs> <Dat laughs> kan. Hollandia, als je die eventjes hier <laughs> achtertuin wil hebben. Tuur, dat, dat kan regelt, het regelt, allemaal. He, alleen dat he. kost wel 10.000 euro. Maar, uh, <laughs> maar in ieder geval, ja, natuurlijk zit daar een prijsje aan. Maar ja. dat soort artiesten, om het zomaar te zeggen... En we hebben natuurlijk artiesten die, um, ja, die, uh, die, zijn, uh, die zijn nog onbekend of wel wat bekend van televisie. En die net op het randje zitten, zoals Astrid Schuurman de, de, de, de, de zus van De Rene, zus van? van, uh, van uh, Katja? Nee, oh. nee dat is Schuurman. <laughs> René. René. René, ja, ja, René. ja, ja, ja kijk, René. Kijk, dat scoort. En uh, we hebben Kevin Brouwer van SBS6. Uh, ja, ga zo maar door. We hebben Team Prince van X-Factor. IGJ van, van Idols. En X-Factor. Ga zo maar door. We hebben er heel veel. We hebben 65 uh, artiesten in ons bestand. Ja. En Hoeveel? 65. Zo. En nu uh, 66. Want ik heb een primeur. Want we gaan een internationale act hebben we binnen, exclusief. Dus dat betekent de eerste exclusieve artiest bij uh, On Air Events. Dus dat betekent dat alle boekingen bij ons worden gedaan of bij het management. Ja. En, en dat gaat over niemand minder dan JT, Tetrisa. En uh, hij, dat is een, ja, misschien zegt de naam niks. Nog niks. Maar degene met wie jullie samen hebben gewerkt zegt wat meer, denk ik. Dat ja. is met Dave Stewart, Jan Ackerman. Kenny Dulver, JC en Mick Jagger. Daar heeft deze man mee samengewerkt. Hij heeft een band. en um, Dus JT met band. Ja. Kan, kan je vanaf nu uh, huren bij On Air Events. En um, ja, dat is heel erg leuk. En hij gaat ook dus de Europa Tour doen. En uh, de Japan Tour. Dus het is echt een internationale act. En dus daar ben ik wel heel erg uh, trots op. Mij is gevraagd door het management. Uh, ga vooral, uh, je richten op de regio uh, Zandvoort Haarlem. Vooral de jazz uh, festivals. En daar zijn ook speciale prijsjes voor gemaakt. Dus dat is wel... Heel erg mooi. Je betaalt er natuurlijk wel wat voor als groot evenement. Tuurlijk. Maar ik denk dat je daardoor wel heel veel bezoekers uh, gaat trekken. Oké. Okay. Uh, stel, mensen zeggen van... ...hé, hey, uh, uh, uh, we willen daar wat meer informatie over hebben. We Kunnen ze op een website terecht? Ja, dat kan op www.onair-events.nl Daar staat echt alle informatie op. Van alle evenementen tot de artiesten. Maar ook de extra service dingen zoals fotografie, filmen. Uh, ga zo maar door. Oké, okay, nog één keer. www. Onair-events.nl nou. Zo dadelijk krijgen wij uh, de dames van een uh, drukkie Sorry. voor mijn club hier Sorry, trouwens. ik heb nog één ding. Oh, ja. Binnenkort is deze man ook bij CFM Jazz te gast. Dus blijf, nee. houd in de gaten. Okay. Oh, spannend. Nee, uh, bij uh, Onair-events uh, mogelijk ook uh, wat uh, WK-hits uh, die daar uh, zeg maar, uh, beschikbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld een drukkie. Een van de dames, een van de initiatiefnemers, die zit nou uh, buiten de studio. komen in het Haar spits voor, was... Ze... voor te bereiden. Haar spits voor te bereiden. Druk is een <laughs> beetje boos. <laughs> Druk is een beetje boos misschien uh, dat dat wat is, uh, Roy. Ja. Ja. Maar geweldig, Roy. 65 uh, artiesten. Uh, ja, 65 uh, onder contract. artiesten. En, uh, ja, het is gewoon hartstikke leuk. En binnenkort ook een single hè, die we uit gaan brengen, dus. Oké, okay. nou, hou ons op de hoogte ons in de gaten op www.onair-events.nl dankjewel Roy en dan gaan we hem draaien de WK hit van 2010 hier is Shakira Waka Waka uh. yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on